1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De onrust op de beurzen houdt aan. Britse premier kondigt maatregelen aan tegen welschoppers... en Turkse minister voor overleg naar Syrië. Vanmiddag geleidelijk minder buien, meer zon, vrij veel wind en 17 graden in het noorden tot 19 in het binnenland. Morgen is er vooral in het zuiden af en toe zon, in het noorden is het dan bewolkt met kans op een bui en het wordt ongeveer 19 graden. En namorgen wisselvallig, maar wel wat warmer. Voor de tweede dag op rij dieprode cijfers op de aandelenbeurzen in Azië en Europa. En de zorgen over de schuldencrisis en de economie houden aan. Die aandelenkoersen maakten in Europa halverwege de ochtend zelfs een enorme duikvlucht. Tot wel min 7%. Procent. En de vraag dus nu aan economieredacteur Bart Kampruis. Bart, hoe is het nu? Ja, het is uh, wat aan het bijtrekken. De AEX staat nu op 279, 280 punten. Oftewel een verlies van uh, 1,3 procent. Uh, in Londen uh, gaat er een achttiende uh, procent vanaf. In Frankfurt min 3 procent. En de Cac40 in uh, Parijs staat nu bijna op nul... op een verlies van 0,09 procent. Dat schiet dus flink heen en weer. Ja, het maar. is enorm heen en weer aan het schieten. De uitersten liggen ver uit elkaar... Uh, bijvoorbeeld in Amsterdam is het vandaag heen en weer gegaan tussen plus 1,4 en min 6,2. In uh, Frankfurt lag dat op uh, uh, een verschil tussen plus 1,7 en min 7,1. Dus enorme uh, uh, grote verschillende uh, uh, uitslagen. En het is uh, ruim een jaar geleden dat we die, uh, die bewegelijkheid zo groot zagen. Dat was destijds bij de vragen over de eerste hulpoperatie aan Griekenland in mei en mei, juni uh, 2010. Uh, en daar over die bewegelijkheid die toen werd uh, gevestigd... gaan we nu uh, overheen. Ja, daar zit hem ook wel weer angst achter, denk ik. Hè? Ja, ja, het is toch uh, echt die vrees voor de recessie die beleggers uh, uh, bezighoudt. En ook de vraag van ja, hoe, hoe, kun, hoe kunnen landen uit hun schulden komen... als het, uh, als het economisch tegen zit. Nou hoorden we vanochtend al iets over de olieprijs, dat die naar beneden gaat. Hoe, hoe staat het daarmee? Ja, ook daar klinkt uh, de vrees voor recessie in door. Want die olieprijs die daalt nog steeds. staat nu op, uh, even kijken, uh, 79 dollar voor een vat. Uh, de veronderstelling is dat als de economische groei achterblijft... dat dan de vraag naar olie uh, zal teruglopen en dus daalt ook de prijs. En de mensen richten de blik naar het westen, want Wall Street moet vanmiddag open. Ja, uh, Wall Street gaat om half vier open. Uh, er uh, bestaat uh, zoiets als uh, voorhandel, de futures. Uh, die staan wel iets in de plus, maar bij zo'n bewegelijke beurs... Uh, die eigenlijk heel nerveus uh, heen en weer gaat... zegt die voorhandel eigenlijk heel weinig over hoe de handelsdag uh, zal gaan verlopen... Uh, uh, wat er verder nog op de agenda staat voor, in de Verenigde Staten is dat uh, de Centrale Bank, de FED, de uh, vanavond vergadert. En dan uh, zullen ze daar gaan praten over een, mogelijke opnieuw, een mogelijk opnieuw verruimen van de geldhoeveelheid. Uh, waarmee men uh, probeert de economie verder aan te zwengelen. Goed, die FED en eerst nog even Wall Street Bart Kamphuis. Dankjewel. Dan naar Londen. Premier Cameron is terug... en hij heeft de rellen en plunderingen in Londen... en in andere Britse steden sterk veroordeeld. Televisiebeelden van gisteravond hebben een diepe indruk gemaakt, zegt hij. These are sickening scenes. Scenes of people looting, vandalizing, thieving, robbing. This is criminality, pure and simple. And it has to be confronted and defeated. Misselijk maken de beelden al dus Cameron niks meer of minder dan criminaliteit. En hij geeft toe dat er de afgelopen nachten niet genoeg politie op de been was. There will be some officieren officers tonight. All leave within the Metropolitan Police has been cancelled. There will be aid coming from police forces up and down the country. And we will do everything necessary to strengthen and assist those police forces that are meeting this disorder. Komende nacht zo'n 16.000 politieagenten op straat. Die kunnen hulp verwachten van politiekorps uit andere delen van het land. Alle verloven zijn bovendien ingetrokken. Inmiddels zijn er 400 mensen gearresteerd en Cameron kondigt aan dat er de komende dagen nog veel meer arrestaties zullen volgen. En hij heeft bovendien een heldere boodschap aan de relschoppers. You will feel the full force of the law. And if you are old enough to commit these crimes, you are old enough to face the als je oud genoeg bent om dit soort misdaden te begaan. dan ben je ook oud genoeg om te worden gestraft. zei de premier. die spoorslags dus terug is gekeerd van vakantie. Uh, ook in Londen is verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, dat is, wat zie je daar op straat? Puinhopen. Nou, er is wel heel veel werk verricht uh, de afgelopen nacht en uren nadat de rellen weer uh, de koppen in waren gedrukt om de boel hier op te ruimen. En wat je dus ziet is uh, bij, in de wijk waar ik ben, Hackney, waar nogal wat uh, auto's in de hens zijn gegaan, waar stenen door winkels uh, zijn gegaan. Ja, dat die auto's worden weggesleept, dat de politie hier bijvoorbeeld recht voor me bezig is met forensische onderzoeken ook om te kijken of ze bijvoorbeeld nu uh, vingerafdrukken kunnen zien op... Uh, ja, gestolen waar die hier op straat nog uh, rondhing. Ja, er wordt uh, langzaamaan uh, toch weer uh, gekeken ook naar de dag van het gewone leven. Het uh, doorgaan naar zo'n avond van rellen. En iedereen is natuurlijk benieuwd hoe het vanavond gaat lopen weer. En wat zie je, staan mensen met elkaar te praten over wat er allemaal uh, gebeurd is? Ja, natuurlijk. Iedereen vraagt zich af hoe heeft dit kunnen gebeuren. En die meningen lopen natuurlijk uit één... Um, hier in deze wijk wordt bijvoorbeeld ook gezegd, ik sprak uh, hier mensen die zeggen dit moest ook een keer gebeuren. Uh, en dat heeft dan te maken, zei deze persoon, met uh, de manier waarop de politie jongeren hier benadert. Hij noemde dat disrespectful, zonder respect. Omdat veel jongeren, zegt hij, uh, hier worden aangehouden en gefouilleerd zonder dat daar een directe aanleiding voor is. En dan roept de politie volgens deze persoon roept ook dat geweld weer over zich af. Anderen zeggen natuurlijk, uh, dit verdient niet helemaal niet. Dit is een keurige wijk. Uh, de meeste mensen hier uh, die hebben helemaal niets met dit geweld te maken. Uh, het is zonde dat dit gebeurt. En we moeten nu een front vormen tegen deze oproerkraaiers. En dus ja, zie je ook initiatieven ontstaan. Uh, op Twitter bijvoorbeeld een hele groep jongeren... rond de 200 die hier vanochtend met bezems door de wijk liepen... En, en om hier de boel schoon te vegen. Dus verschillende reacties. Nou heeft premier Cameron grote politie-inzet aangekondigd. 16.000 uh, agenten, zegt hij vanavond. Wat verwachten mensen van die nieuwe avond en nacht? Ja, dat is uh, koffiedik kijken. Uh, ik kan er niets meer van maken. Het is afwachten of die hoeveelheden politie uh, voldoende zullen zijn om de mensen die hier in die wijken wonen. Het zijn trouwens niet alleen die railschoppers. komen hier, zeg, wordt ook gezegd niet uit de wijk zelf. Er wordt hier ook... He, omdat het allemaal via de sociale media gaat, uh, worden er mensen opgeroepen om hier naartoe te komen. Ja, en dan zullen we zien hoeveel jongeren er mogelijk vanavond uh, ook weer op afkomen. Of dat ze zich door die enorme politieaanwijzigheid uh, laten afschrikken en laten stoppen. En dat het dus misschien wel voorbij is. Jeroen de Jagen vanuit de Londense wijk Hackney. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Syrië gaat het geweld maar door. En dat duurt nu al zo'n vier maanden. En de vraag is, kan de regio daar ook iets aan doen? De omringende landen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken... die is nu aangekomen in Syrië om te praten met president Assad... over zijn hardhandige militaire optreden tegen de demonstranten in Syrië. Turkije-correspondent Bram Vermeulen. Ja. Turkije dus uh, op missie in Syrië, zou je kunnen zeggen. Wat is de boodschap die die minister gaat overbrengen? Zijn boodschap is, staak onmiddellijk de militaire operaties en laat alle politieke gevangenen vrij die de afgelopen weken zijn opgepakt. Of anders wacht jou, Assad, hetzelfde lot als de gevallen president van Egypte, Mubarak. Premier Erdogan die sprak het afgelopen weekend al en gebruikt grote woorden. Hij zei dat de militaire operaties in Syrië een interne aangelegenheid zijn voor Turkije wat hem betreft, omdat Turkije een grens deelt van 850 kilometer lang. En ook die gezamenlijke ottomaanse geschiedenis heeft. Dus hij ziet dit als een interne aangelegenheid. Wij volgen dit zeer, nou uh, zegt hij... Uh, volgens de laatste berichten, in elk geval... is de sfeer in Damascus op het moment niet bij zich goed, want die Turkse minister Davutoğlu die werd op het vliegveld niet ontvangen door zijn collega... zoals het protocol voorschrijft... maar door de assistent van de minister van Buitenlandse Zaken. Dus Assad gaf al heel erg het signaal... dat hij dit bezoek niet zo serieus neemt. En heeft Turkije dan ook nog iets in zijn achterhoofd? Bijvoorbeeld militair ingrijpen? Nou kijk, de, de strijd komt vandaag wel heel erg dichtbij voor de Turken. Het Syrische leger heeft vanochtend een operatie langs de Turkse grens. Uh, in een dorp heel vlak 10 kilometer van de Turkse grens, de Turkse zuidgrens. Maar ja, iedereen die er een beetje verstand van heeft hier in Turkije zegt toch dat dat Turkse leger echt niet meer zal doen dan toekijken. Terwijl dat allemaal gebeurt daar aan de andere kant van de grens, terwijl daar het dode aantal steeds verder oploopt. Uh, zolang Assad geen bedreiging vormt... geen letterlijke bedreiging, geen directe bedreiging vormt... voor de nationale veiligheid van Turkije... is er gewoon weg geen belang voor de Turken om militair in te grijpen. En de kans dat de NAVO zou meedoen met zo'n actie is ook niet bijzonder groot. Want ga maar naar... In Libië kun je ingrijpen, want daar weet je dat je de kosten van zo'n militaire operatie... terugbetaald kunt krijgen, want er is olie. In Syrië is daarvan veel te weinig. En kijk dus iedereen toe, terwijl dit allemaal gebeurt met de armen over elkaar. Toch wel spanning daar. Die Turkse missie dus in Syrië, belicht door Turkije-correspondent Bram Vermeulen. Vier slachtoffers van de Yuna-bomber krijgen samen 232.000 dollar. En dat bedrag is de opbrengst van een internetveiling van spullen van Ted Kaczynski, de Amerikaan die tot levenslang is veroordeeld voor het sturen van bombrieven. Er vielen bij, door die brieven drie doden en 23 mensen raakten gewond. Hij stuurde tussen 78 en 1995 16 brieven naar verschillende instanties... om aandacht te vragen voor zijn manifest... waarin hij schrijft dat de industrialisatie en moderne technologieën... de vrijheid van de mensen bedreigen. De interesse op de veiling was het grootst voor de originele versie... van dat getypte manifest van de Unabomber... en het bracht uiteindelijk ruim 40.000 dollar op. In Den Haag is een doorgedraaide buschauffeur opgepakt... De man van 37 had met een fietser ruzie gekregen... over wie de voorrang had toen hij het busplatform wilde oprijden. Klopte de vrouw op de zijkant van de bus... en ze riep dat het licht voor de fietsers op grond stond. Dus daar, waar was hij mee bezig? De chauffeur die stapte uit, die trok de vrouw aan de haren naar beneden... en sloeg er twee keer met haar hoofd tegen de grond. Collega's van die buschauffeur trokken de man toen weg. Toen stapte hij weer in om verder te rijden... maar die vrouw was intussen met gespreide armen voor de bus gaan staan. En die man is toen drie keer zachtjes zou die tegen aan hebben gebotst, de politie. De mevrouw is sowieso erg, erg geschrokken natuurlijk. Die, die had dit niet verwacht op het moment dat zij die buschauffeur... op zijn gedrag aan wilde spreken. Ze is gelukkig niet ernstig gewond geraakt. Ik heb begrepen dat zij zich vandaag nog even door een uitlaat laat onderzoeken. En die chauffeur kon later door de politie van Den Haag worden aangehouden. In Nieuw-Zeeland is een Nederlander omgekomen, man van 38... bij een ski-ongeluk botste vrijdag op een piste tegen een liftpaal... en overleed in het ziekenhuis. Dat ongeluk gebeurde op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. En op diezelfde piste is een Nederlandse vrouw aan de dood ontsnapt. Ze maakte in het donker een ritje op een slee, maar ze kon niet remmen. Op de ijzige ondergrond ze zeilde vervolgens over een klif... en viel 30 meter lager in een dik pak sneeuw naast een paar rotsen. Sport. Rellen in Engeland en daardoor gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd... tussen Engeland en Nederland in het Wembley-stadion morgenavond niet door... hebben de Engelse Voetbalbond en lokale autoriteiten besloten... vanwege die rellen dus in Londen. De stad heeft alle politiecapaciteit nodig... en daarom hebben ze niet voldoende inzet om het duel in goede banen te leiden. Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KVB over de consequenties van de afgelasting. Nou, laten we beginnen sportief. Sportief is natuurlijk jammer dat je niet speelt op, op Wembley. Prachtig stadion tegen een, een, een prachtig voetballand, dat is één. Uh, bedrijfsmatig moeten we uitrekenen. Uh, we hebben schade uiteraard uh, op het gebied van uh, commercie, televisie, gasten, sponsors uh, en last maar nog liefst ook supporters. Er zou een kleine duizend man die kant op gaan. Dat moet allemaal in kaart worden gebracht. En volgens Van Oostveen is die schade door de afgelasting aanzienlijk. Dat loopt in de regels zeker als je kijkt naar onze schade, loopt dat, naar de, loopt dat in de miljoenen. De vraag is natuurlijk altijd in dit soort geval is er sprake van overmacht ja of nee? Het is lastig te verzekeren, dit soort, dit soort zaken. Dus we zullen met elkaar naar een goede en elegante oplossing moeten zoeken. Ja, dan de spelers van het Nederlands Elftal, die waren nog niet vertrokken naar Engeland. Ze keren nu terug naar hun clubs. En Raphaël van der Vaart, die in Londen bij Tottenham Hotspur speelt, reageerde teleurgesteld. Maar van der Vaart heeft wel begrip. Ik snap het, dus ik denk dat het ook een goede keuze is. Ik bedoel, uh, ik heb met wat vrienden contact gehad en ja, dan zitten ze te eten in een restaurant. Dan komen ze binnen. Het, het gaat echt een beetje <laughs> gevaarlijk gebeuren te zijn. Dus. Voor de bondscoach Bert van Marwijk kwam het afblazen van een duel niet als een verrassing. Gisteravond uh, hield ik er al wel een beetje rekening mee. Ja. Ik zag de beelden en ik uh, dacht, nou ja, dat zou wel eens mis kunnen gaan. Ja. Ik ben erg verheugd op die wedstrijd. Iedereen, denk ik. Spelen op Wembley tegen Engeland. Dat is een prachtig affiche. Bert van Marwijk en ook aanvoerder Mark van Bommel kwam met een reactie. We werden in de eetzaal bij elkaar geroepen en dan weet je in principe hoe laat het is. En daar kregen we de melding dat de wedstrijd afgelast is. En um, kon je het kostuum eruit doen en uh, je eigen kleren en dan je langzaam naar huis vertrekken. Iedereen had er zich uh, heel erg op verheugd. Maar goed, als autoriteiten zo beslissen, dan uh, moet je het erbij neerleggen. En dan nog een uh, opmerkelijk bericht uit Nottingham. Waar de transfer van Wesley Verhoek van ADO Den Haag naar Nottingham Forest niet doorgaat. Ondanks een persoonlijk akkoord van de 24-jarige aanvaller met de Engelse club. Wil Verhoek toch niet in het buitenland voetballen en blijft hij dus bij ADO. Het is kwart over één. dit zijn de hoofdpunten van het nieuws nog een keer. De beurzen in Europa staan allemaal flink in de min. Het verlies in Amsterdam liep vanmorgen op tot rond de 5 procent. Maar de AIX-index noteert op dit moment ongeveer 1 procent in de min. In Londen worden vanavond en vannacht 16.000 agenten ingezet om de orde te handhaven. Premier Cameron heeft de verloven van alle agenten in Londen ingetrokken... en zegt dat er harder wordt opgetreden tegen relschoppers. En de Turkse minister van Buitenlandse Zaken is in Syrië. Hij gaat praten met president Assad over diens hardhandige militaire optreden tegen demonstranten. Dit was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Het is sale bij Swiss Sense. Geniet van een gezonde nachtrust op een complete elektrisch verstelbare boxspring, inclusief topdekmatras.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 Van experts kun je meer verwachten. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De rebellen van Al-Shabaab houden Somalië in hun greep. Hoewel afgelopen weekend trokken ze zich ineens terug uit hoofdstad Mogadishu. Wat is dat eigenlijk voor club, dat Al-Shabaab? Dagboekgast Arjen Lubach is een alleskunde. Hij maakte tv, radio, toneel en is daarnaast ook nog eens een keer schrijver. Waar komt dat eigenlijk allemaal vandaan? Het ligt niet echt in mijn aard om dan te zeggen: ik denk dat ik gewoon talent heb of zo. Maar misschien uh, is dat stiekem toch zo, ik weet het niet. En straks na half twee gaat het in Stand.nl ook over de rellen in Engeland. De rellen die zaterdag begonnen in de Londense wijk Tottenham... zijn intussen overgeslagen ook naar andere delen van de stad... en zelfs naar andere steden. Afgelopen nacht waren er ook rellen in Bristol, Liverpool, Birmingham... Nottingham, Manchester en Leeds. In Londen zijn 1700 extra agenten ingezet... maar het lukte niet om de rust te bewaren. De Britse premier Cameron is vanwege de onrust vervroeg... teruggekeerd van zijn vakantie en heeft dus aangekondigd... dat er nog meer agenten naar Londen worden gestuurd.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 De islamitische rebellen van Al-Shabaab houden voedseltransporten tegen in Somalië... en zorgen ervoor dat duizenden mensen op de vlucht slaan op zoek naar voedsel en water. Maar afgelopen weekend nam Al-Shabaab opeens de benen uit de hoofdstad Mogadishu. Is het het begin van het einde voor dit Al-Shabaab... of is het inderdaad een tactische terugtrekking, zoals ze zelf zeggen? En Lunch vraagt zich af, wat is Al-Shabaab precies voor een organisatie? Ik ga erover praten met Jan Abink, onderzoeker van het Afrika-studiecentrum in Leiden. Hij weet veel over de hoorn van Afrika en ook over Al-Shabaab. Dag meneer Abink. Goedemiddag. Allereerst, wat betekent het eigenlijk? al shabaab is het Arabische woord voor de jeugd. En dat is afgeleid van de volledige naam van die uh, beweging. Harakat al shabaab al mujahideen Wat betekent beweging van, ja, van strijdende jongeren, van die jihadvoerende jongeren. Een streng islamistische beweging die dus de islam als politiek, uh, politieke ideologie nou, ja. inzet. En dat op te leggen aan het land. De jeugd dus, maar zijn het ook allemaal jongeren? Nee, nee, het leiderschap is niet echt uh, jong. Zeg maar. Dat zijn wel dat middelbare leeftijd uh, mensen, sheikhs... maar ook uh, politieke leiders die gecharmeerd zijn van de politieke islam. Maar de strijders, de, de feitelijke vechter, dat zijn veelal jongeren. Inclusief de sinds een, enkel, een aantal jaren opgevoerde zelfmoordterroristen. Ja, maar ook veel kindsoldaten dus? Ja, ze, ze staan er onbekend dat ze de laatste paar jaar... veel kindsoldaten onder uh, dwang toch wel hebben ingeleefd in hun uh, strijdmacht. Ja. Ja, nou begon u net al een beetje uit te leggen waar zij precies voor staan. Het is dus een islamitische uh, beweging, rebellenbeweging. Wat, wat willen zij? Nou, ze willen eigenlijk uh, een soort, wat ze noemen, een kalifaat... kalifaat, hè? dus een islamitische staat over heel Somalië. Zoals we weten is Somalië sinds 1991 staatloos... en is in drie delen uiteengevallen. Zuid-Somalië, het meest chaotische, waar al shabaab vooral actief is... puntland en Somaliland. En het Somaliland staat er een beetje buiten, dat heeft zichzelf weer opgericht. Maar uh, in Somalië, Zuid-Somalië Zuid -Somalië en in, in puntland zijn ze erg actief... en willen ze een... Uh, daar willen ze in eerste instantie een uh, streng islamitische staat invoeren. Met, een met sharia de Sharia, sharia als, ja. als wetgever ja. precies. Ja. En hoe extreem zijn zij? Nou, uh, het is toch wel schokkend als je voortdurend bijhoudt en leest over de incidenten en over de aanvallen en over de straffen die ze opleggen aan de bevolking. Het is, uh, ja, het is toch wel een ontzettend uh, puriteins en strenge en zeer zeer dogmatische beweging. Te vergelijken met Taliban, en soms wel eens een gaatje erger wordt gezegd. Euh, met name de, de straffen die ze uitvoeren, de manier waarop ze met, met grove intimidatie de lokale bevolking en de lokale eh, eh, eh, eh, gezagsgroepen eh, onder de duim houden is toch wel, eh, ja, toch wel eh, zeer verontrustend. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Nou ja, de strafvoltrekkingen uh, op, op vrouwen, op kinderen. Er wordt geen onderscheid gemaakt. De leeftijd enzovoort. Steniging. Uiteraard ook die, die kwestie van het mm. afhakken van ledematen en dergelijke. Nou ja, ik, ik, sommige dingen zijn gewoon te gruwelijk om te beschrijven, ja. vind ik zelf. Ja. Maar het is echt uh, het is heel heftig. Ja. We, we kunnen ons er wel iets bij voorstellen Denk ik, hoe kon die beweging nou zo opkomen en zo groot worden? Ja, die beweging komt voort uit een, een andere islamitische beweging, de Islamic Courts Union, de Islamitische recht, recht, recht, Rechtshof-Unie. In uh, begin jaren 2000 opkwam om het vacuüm van de staatloosheid van Somalië op te vullen. Veel zakenlieden en andere maatschappelijke groepen die wilden de enige vorm van, van recht. En ze grepen daarbij deels terug op het islamitisch recht, sharia. En als je die op een bepaalde manier toepast, dan kan je daar ook een soort orde mee, mee bereiken. Hè? Dat is, heeft men dus geprobeerd uh, in Mogadisjo, in eerste instantie. Om dat af te dwingen, die vonnissen, is er een, een militie opgericht... van een aantal van die rechtbanken in 2004, 2005. Is een, oh nee, Sorry, eerder, eerder, in de jaren 2000. Mm -hmm. En daar, eh, met die strijdmacht eh, van de ICU, van die Courts Union... is eh, ja, daar, daaruit voort is die Acerbaap ontstaan... toen eh, in 2004 die rechtbanken zwakker werden... Uh, is die al blijven bestaan en heeft zich ontwikkeld? Met name natuurlijk door de invasie van de Ethiopische strijdmacht in 2006. Om die overgangsregering te helpen. Tot een volledig uh, ja, autonome, uh, uh, sterk door de islamitische ideologie beïnvloede beweging. Ja. En, en, en, en zijn, politiek... zijn ze populair onder het volk? <tus> nou, in eerste instantie waren ze populair in de tijd van die Ethiopische bezetting, hè, die twee jaar duurde: 2006, 2008 omdat ze werden gezien als nationalisten. Dus ze, konden, uh, ze werden gezien als uh, mensen die konden bijdragen tot de bevrijding. Dat het verdrijven van de, zo, so called, uh, van de zogenaamde infidels, hè, de ongelovigen uit, het, uit Somalië. Dus daar hadden we steun. Daarnaast moeten we bedenken dat Somalië geen echt onderwijssysteem heeft. Geen, heel, het is een enorm gat geslagen in de opleiding van jongeren. Veel jongeren hebben nog opleiding, nog baan. En er was dus ook een economische reden voor veel jongeren... om zich aan te sluiten bij die Al-Shabaab... die relatief goed gefinancierd was... en die een salaris kon geven zelfs ja, aan strijders. Ja, ja, ja, ja. Dus die twee dingen hebben toch wel geleid... tot een initiële populariteit van die beweging. Die is de laatste tijd overigens sterk afgenomen. Ja, ook vanwege alle acties die zij natuurlijk doen. Ja. Um, daarover gesproken, hè? want er wordt steeds gezegd... dat dat hele van die, van dat voedselprobleem daar in de Hoorn van Afrika... dat heeft dan vooral met die Al-Shabaab te maken. Waarom, uh, waarom houden zij dat voedsel tegen van de hulporganisaties? Ja, dat, dat is een grote vraag. Ik, we kunnen wel de gebruikelijke argumenten gaan geven van uh, de Al-Shabaab vindt dat de invloed van uh, niet-Somalische, met name westerse bewegingen en zelfs het World Food Program van de VN, dat die uh, zogenaamd verborgen agenda's hebben, dat de Somalische bevolking dan blootgesteld wordt aan, aan, aan andere ide ideeën, ideologieën, christelijke en, en, en wat dan ook, en daar zijn ze allemaal tegen. Uh, ze zien ook natuurlijk een bedreiging voor hun greep op de bevolking. Want als er uh, meer buitenlandse spelers komen, of wat voor reden dan ook... dan is die, wordt die zogenaamde eenheid wordt doorbroken. De mensen krijgen alternatieven te zien, krijgen andere gedragswijzen te zien. Dus ze verliezen hun greep daar een beetje mee. Ja. En de afgelopen twee jaar hebben ze inderdaad alle voedsel op tegengehouden. En dat heeft bijgedragen tot, tot die ramp die we nu ja. zien. Ja, die ramp wordt eigenlijk daardoor alleen maar erger. En toen ja. was er ineens het bericht afgelopen weekend... dat ze zich terugtrokken uit de hoofdstad Mogadishu. Ja, ja. Uh, nou, daar zoeken we naar, naar de oorzaken daarvan... en naar de achterliggende tactische overwegingen. Uh, het is zeker niet zo dat ze verslagen zijn... zoals de Toma Somalische overhoudige nu, nu natuurlijk roept. Maar ze hebben wel, uh, we hebben wel gezien de laatste paar maanden... dat uh, door een samenloop van factoren de positie van die al-Shabaab in Mogadishu erg zwak werd. De, de, de steun onder de bevolking werd steeds minder. Veel, bevo veel groepen trokken ook weg uit, uit de gebieden van al-Shabaab. Dus inderdaad zijn ze bezig met een logische en tactische... en militaire heroverweging... Mm -hmm. En uh, het is niet uitgesloten dat ze weer terugkomen in de volle ornade maar, en met nog, nog meer plannen voor uh, verdef, verovering van nou, de hoofdstad. Maar dat ze verslagen zijn, dat is ook weer een, een, een, een, laten we zeggen, een positief nee. verhaal van de regeringskant. Uh, ja, dat is, ze zijn nog dus niet verslagen. Ze zijn weg uit de dat is, dat is mooi. Uh, in de zin van uh, dat men dan wellicht de hoofdstad kan, uh, kan verzekeren voor uh, een nieuwe... Uh, gewapende strijd. Dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest de afgelopen tien jaar. Maar je kan echt niet zeggen dat ze verslagen zijn. Nee, nee. zeker niet. Nog één ding, want we horen natuurlijk ook heel vaak over die piraten daar in dat gebied. Hè? Die, uh -huh. uh, die schepen overvallen. Is dat ook al shabaab die erachter ja. zit? Horen die mensen daarbij? Uh, nee, er is geen uh, direct verband tussen die Al die, die Shabaab beweging en de piraten. Want de piraten zijn voornamelijk gelokaliseerd in puntland. Hè? Dat, dat, dat tweede deel van Somalië, boven Zuid-Somalië. Die, uh, die autonome regio... En dat zijn die, die, die piraten zijn niet mensen die uh, worden gekenmerkt door een bijzonder islamitische of islamistische ideologie. Het is wel zo dat er toch wel berichten zijn dat Al-Shabaab probeert greep te krijgen op de stroom, uh, de, de, de stroom van losgelden. Dat men probeert allianties aan te gaan of ja. ook bepaalde piratengroepen te intimideren om geld af te staan. En één uh, uh, geallieerde persoon van die Al-Shabaab, dat is uh, meneer Mohammed Said Atom, die woont in, uh, in Puntland. Die heeft wel connecties met die piraten en die is dus ook een, een, een verbindingsman met, met Al-Shabaab. Dus via hem zou het eventueel wel ja. zo kunnen lopen. Maar in het algemeen zijn die piraten inderdaad opereren los van ja. die Al-Shabaab-regeling. Ja. U houdt ze al heel lang in de gaten. Ik hoop dat u dat nog even blijft doen. En als er weer nieuws is over Al-Shabaab, als we terugkomen naar Mogadishu bijvoorbeeld, dan horen we dat graag van u. Voor nu bedankt voor de uitleg. Jan Abink, onderzoeker van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Het Radio Dagboek. Deze week met Arjen Lubach, schrijver en theatermaker. Het is een drukke week. Vandaag ga ik naar mijn uitgeverij Podium... om te praten over de derde druk van mijn roman Magnus. Ja, Het gaat dus goed met dat uh, boek uh, dat misschien ook nog gefilmd wordt... en dus een derde druk. Maar voordat het boek herdrukt wordt, moet het eerst wat aanpassingen worden gedaan. En zo stond Arjen Lubach vanochtend op de stoep bij de uitgever. geleden. Hoe gaat het? Het gaat goed. Het ziet er Italiaans gebruikt uit. Nog wel. Ja, het is helemaal. De slechtheid zit van binnen. Oh ja. Ik heb niet een overzicht over hoe, het dan, hoe goed of slecht het met anderen gaat, of hoe goed of slecht het met mij gaat. Want ik, wat ik wil op een dag is een boek schrijven. En dat, wat voor boek dan? Nou, wil ik een boek schrijven dat er nog niet is, dat nog niet in de winkel ligt, en dat ik zelf zou willen lezen? Nou, dat zijn eigenlijk mijn enige twee criteria. En dan schrijf ik een boek en dan werk ik daar een paar jaar aan. En dan zoeg ik daar heel hard op. Tot ik op een dag denk, ja, dit is het boek dat, dat er niet bestaat... dat nog niet bestaat in de wereld. En dat ik zelf heel graag had willen lezen als lezer. En dan is dat geslaagd. Hé, hey, maar nu terug naar jou. Uh, ja, derde druk dus. Ja, nou. echt, echt subliem, subliem. En dan probeer ik het naar buiten te brengen, dan vinden andere mensen het mooi. Of nou, vast ook heel veel mensen niet, maar uh, heel veel mensen wel gelukkig. En een uitgever wil het uitgeven. En die, kijk, zeg maar, op die korte termijn gedachten hink ik, zeg maar, of loop ik. Of de, dus, en dan een soort totaal overzicht van wie is Arjen... en wat, wat voor successen heeft hij in zijn leven. Of dat, zijn niet, dat zijn geen gedachten die bij mij uh, een rol spelen, okay? ja. Wij gaan nog even over de inhoud hebben. Over de inhoud? Oh nee, dat ga ik onmiddellijk ja. weg. Nee, nee, nee, Hé, hey, ja. ik zie je hey, weer ja. gauw. Uh, uh, ik mail je dan. Wil je al wel je agenda na 15 ja. september? Dan mailen we daar nog wel even over. Ja, als, ja? Nee, want ik doe het... ik spreek graag af. Of, of, of. Ja. Nou, ik kom uit een gezin van, heel, ja, ja. van juristen. Ja? Ja. Dus mijn uh, vader is, uh, die is hoogleraar bestuursrecht. En mijn broer is advocaat. En mijn moeder was. Uh, uh, die, die gaf jeugdrecht aan de hogeschool. Dus het was een heel andere wereld. En, uh, uh, maar, maar ze hadden allemaal wel. Een soort, volgens mij hadden ze wel dat talent. Maar ze, ze, het komt uit zo'n soort. Ik weet niet precies waar het vandaan komt. Een beetje een soort protestantse uh, behoudendheid. Van dat, in die kunstenwereld. Daar, moet je, daar kan je toch geen geld verdienen. Of dat is leuk voor de bij. En ik ben volgens mij de eerste die daar los is gebroken. Mijn vader, die kan bijvoorbeeld. Uh, improviserend piano spelen. Ik zeg maar, sinds ik me kan herinneren, leest hij de krant... terwijl hij ondertussen piano speelt. En dan vraagt hij, wat speel je? En dan zegt hij, oh ja, en dan weet hij het niet... want hij doet dat gewoon op gevoel. En, uh, en, en weet je, maar dat heeft hij dan nooit wat mee gedaan. Dat hoeft van mij ook helemaal niet... als je liever hoogleraar bestuursrecht wil worden... dan moet je dat doen, maar... Dat, dat, ik ben eigenlijk de eerste die zei... van ik, goed, ik ga later wel een, ik ga wel een boek schrijven. En dat zei ze... ja hoor, doe maar, maar ga eens maar studeren. Uh, ja, maar jij hebt ook een, jij hebt dat ding uitgekund. Ja. Maar ik heb hier... Uh, ik zal ik, zal, ik zal, zal ik ze doornemen? Ja, dat is goed. Dat zei, valt eigenlijk wel mee, hè? Oh, ja, deze is er al uit. Toen, het 102, ja, ja. Dat. Toen, ik, toen ik studeerde, toen schreef ik een keer een liedje. En, en, dat, en dat liedje dat werd toen een nummer 2 hit. Dat heeft toen... Maanden in de top 40 gestaan en ik kon daar een jaar van leven. Dus toen kon ik voor het eerst laten zien. Kijk, iets creatiefs waar je geen opleiding voor hebt hoeven afmaken. en wat je gewoon op een dag kan verzinnen. dat brengt je ook geld of in ieder geval verder. of terug, maar in ieder geval ergens. En toen kon ik eigenlijk wel laten zien dat je daarmee ook kon leven. Het is spirit. Ja, die gaan we aanpassen. En op 106 staat... Oh ja, dan heb je dat hele gedoe dus van die uh, lidwoorden. Want in Zweedse... Ik geloof je dat ik dat zelfs deel zelfs met, met Claudia de Breid, met wie ik oh, vroeger veel radio heb gemaakt... die zei op een gegeven moment ook... dat ze als ze dan langs een uh, restaurant loopt... en er hangt dan uh, hulp in de bediening gezocht... dat je dan toch even overweegt... Oh, is dat iets voor mij? Oh nee, dat hoeft, dat hoeft niet meer. Of, of je ziet een folder van een, van een universiteit... wil je dit en dit studeren? Dan denk je, oh, misschien moet ik dat... Oh nee, maar stiekem heb het, voel je toch nog een soort gewetensverplichting van, oh ja, dan later wordt mijn leven echt of serieus... of ga ik voor een baas werken of zo. Maar ja, dat hoop ik echt niet. Dus uh, nou, op naar de vierde druk, denk ik. Ja, goed. Nou, dankjewel en voor de je achtste. correcties. Radio radiodagboek van Arjen Lubach, gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. De Britse politie moet met scherp kunnen schieten op railschoppers. En we zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Dat zometeen, nu eerst Trudy Vendrich. Radio 1, het NOS-journaal.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 Het toezicht op de kinderopvang wordt strenger. Vanaf 2012 is er elk jaar bijna 25 miljoen euro beschikbaar. Nu is het jaarlijkse budget nog 12 miljoen. Het ministerie van Sociale Zaken en de gemeente hebben afgesproken... dat alle kindercentra, de buitenschoolse opvang en gastouderbureaus... elk jaar worden gecontroleerd.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 En ADO Den Haag moet onmiddellijk ingrijpen... als er al vanaf de tribune antisemitische spreekkoren klinken. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door de stichting BAN. Vorig seizoen waren er bij de wedstrijd ADO Den Haag-Ajax volgens BAN... de hele wedstrijd anti-Joodse kreten te horen, maar ADO deed toen niets. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg De rellen die dit weekend in de Londense wijk Tottenham begonnen zijn overgeslagen naar andere delen van de stad, Londen en ook naar andere steden in Engeland. Er wordt massaal geplunderd, gebouwen gaan in vlammen op en de politie kan weinig doen. Kids, like 14, 13 years old, just running up to shops, smashing the windows, all of them would run in behind and just grab everything and just come out.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 de laatste die u hoorde was premier Cameron. Hij wil meer politie die harder ingrijpt. Komen de rellen hiermee tot een eind of is dit juist olie op het vuur? Ik praat erover met Marco Zanoni... hoofdonderzoek bij het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, COT. Uh, dag meneer Zanoni, goedemiddag. Goedemiddag. We uh, beginnen altijd met drie keuzes. We mogen alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. De noodtoestand moet worden uitgeroepen in Londen. Ja. In, uh, de politie in Nederland zou harder hebben ingegrepen dan de Britse. Nee. In Nederland kunnen dit soort rellen ook ontstaan. Nee. Nee. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we daar zo meteen eens even over doorpraten. En ook over onze stelling natuurlijk. De Britse politie moet met scherp kunnen schieten op de railschoppers. Bent u het als luisteraar daarmee eens of oneens? sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. En meneer Zanoni, eerst even u eens of oneens op de stelling. De Britse politie moet met scherp kunnen schieten op de railschoppers. Uh, oneens. En waarom? Omdat het, als het als oplossing bedoeld is, uh, niet zal helpen. Dan zul je zien dat net de verkeerde persoon geraakt wordt. Een, een kind, iemand van een bepaalde etnische groep. En dat het alleen maar erger wordt. Dus het, het lost het niet op. Als de levens in gevaar zijn, moet je zelf verdedigen. Moet je schieten. Maar als oplossing, als deescalerende maatregel, niet geschikt. Nee, niet, niet zelf, laten we zeggen, de eerste actie doen op dit punt. Je doet het nooit goed, want je raakt altijd de verkeerde. En je bewijst, dat je, uh, je bewijst het gelijk van de, de plunderaars die zeggen... die overheid is niet te vertrouwen. Ja, um, en, en, want ik geloof dat ze zelfs niet eens een waterkanon mogen gebruiken, nu daar in Londen. Dat gaat toch ook wel weer ver, zeg? Uh, dat, gaat, uh, dat gaat zeker ver. Een, een waterkanon is toch bedoeld om iets leeg te vegen, om even rust te krijgen? Of dat nu helpt, weet ik ook niet. Want deze mensen kunnen daarna gewoon weer terugkomen. En je ziet dat het een sport geworden is. De vraag is nu echt: wie, uh, wie geeft er als eerste op? Ja. De railschoppers of de politie? Ja. Maar de staat uh, die zelf geweld uh, ja, eigenlijk misbruikt, zou je kunnen zeggen, daar bent u geen voorstander van. Het lost het niet op en je, je, je voedt degene die kritiek hebben. Ik vind wel dat je op een duur paal perk moet stellen. Dus een waterkanon kan wat mij betreft prima. Ja. U hebt uh, allemaal van dit soort rellen, niet alleen deze in Londen... want ik neem aan dat je die ook op de voet volgt... maar uh, veel rellen in, in kaart gebracht. En, uh, wat, wat kan je nou zeggen over de ontstaansgeschiedenis Van wat daar nu in Londen gebeurt? Nou, je, kunt, je kunt naar rellen kijken. Soms zijn rellen uh, geregisseerd. Dat betekent dat iemand echt iets plant om te gaan doen. De rellen in Hoek van Holland waren echt geplande geplande rellen, en je ziet vaak dat een klein incident... als een soort lont in het kruidvat werkt. Um, een politiekogel, zeker als er veel haat is, veel onvrede, veel armoede. En ja, dan, dan escaleert het en dan een soort kleef aan. Eindelijk mag je je frustraties botvieren. Dus in die zin kan je zeggen dat dit eigenlijk spontaan is ontstaan allemaal? Ik denk als je er diep in gaat duiken dat je zult zien dat het redelijk spontaan uh, begon. Een soort primaire boze reactie op, uh, op het politieoptreden. Maar dat er daarna weinig spontaans meer aan is en mm. dat mensen echt gemobiliseerd zijn. Maar in die eerste fase had het eventueel dus nog gekeerd kunnen worden. Want ik begreep dat uh, kijk, dat, dat incident is geweest met die, uh, met die jongen die is doodgeschoten uh, door de politie. Uh, daarna was er een soort vreedzame demonstratie in eerste instantie. En daar is het denk ik helemaal misgegaan. Ja, maar ook daar zou je wat meer de, de echte feiten moeten kennen. Ook bij zo'n vreedzame demonstratie weten we ook in Nederland... dat er kwaadwillenden tussen kunnen zitten... die denken, hé, hey, dit, is, dit is het moment en niks vreedzaam. Dus onder het mom van vreedzaam... broeien of bedenken mensen plannen om het uit de hand te laten lopen. Dat zou zomaar gebeurd kunnen zijn, maar dat weten we niet. Autoriteiten staan nu natuurlijk allemaal klaar om, uh, om hier uh, mening over te hebben. In ieder geval ook om in te grijpen. We hebben Cameron net gehoord. Maar als het dan zo is wat u zegt, hè, dat die spanning uiteindelijk... door zo'n klein incidentje ineens uh, zich ontlaat... Uh, dan zouden de autoriteiten daar toch al eerder van op de hoogte moeten zijn geweest. Ik denk dat het zal gaan blijken dat veel mensen gaan zeggen... Ja, dit hadden we zien aankomen. Als er niet dit was, was het iets anders geweest. Het heeft zich opgebouwd jarenlang. Het zal ongetwijfeld een hele historie zijn van kleine incidentjes of net niet. Um, toenemende armoede, grote problemen. Dit heeft Groot-Brittannië vaker, vaker gehad, ook in het, in het verleden. Er is altijd wel iets aan te wijzen dat zich heeft opgebouwd. Zo groot, zo massaal, komt niet uit het niks. Nee. Um, na Londen dus ook andere steden. Hoe verklaart u dat? Ja, ook, ook daar is, is dus de vraag, word je, word je nu geïnspireerd... en denk je, wij gaan ook uh, voor iets rechtvaardigs opkomen en, en de straat op? Of is dat georganiseerd? Lopen er verbanden via voetbalverenigingen, via, via andere, andere zaken? Uh, er zullen altijd mensen zijn die ontevreden zijn... die denken, dit is mijn moment en uh, dit pak ik, ik ben ook ontevreden. Het verklaart alleen niet de massaliteit. Nee, nee. En, en, en, want u na, haalde net al even Hoek van Holland aan. Da, daar waren het hooligans inderdaad, die uh, begonnen daar te rellen. Uh, zou dat hier dus ook zo kunnen? Ja, in Hoek van Holland waren het wel hooligans, maar wat daar juist opviel... was dat er ook heel veel mensen tussen zaten die helemaal niet als hooligan bekend stonden. En ook bij andere rellen blijkt, als je gaat kijken... dat hebben we eerder de gelegenheidsverstoorder genoemd. Helemaal geen historie van geweld, maar mensen die meedoen. Normale mensen tussen haakjes, die mee worden gezogen en meegaan doen... Um, dus ja, het zijn niet per se beroepsonruststokers. Uh, nee, dus je hebt, laten we zeggen, een klein clubje dat, dat echt. Uh, ja, nou de ja, notoren. Ja, dat, dat zijn dan die beroepsonruststokers. En dan, dan lopen daar wat mensen omheen die, uh, die dan maar net een klein zetje nodig hebben, kennelijk om ook mee te doen. Ja, misschien onder invloed van, van, van alcohol, drugs. En misschien gewoon um, onder invloed van. Uh, zware zorgen, problemen, emoties. En, en het lijkt op een diepgevoelde uh, haat. Ja, want het gaat natuurlijk best ver. Ik bedoel, je kan on ontevreden zijn met, met je eigen leven of met wat er om je heen gebeurt... maar dan uh, volgens gebouwen in de fik steken, de politie aanvallen... of uh, massaal winkels plunderen, dat is nog wel even weer uh, wel anders natuurlijk. Het gaat heel ver. Je kunt je bij je niet voorstellen... dat gewone mensen dat soort dingen doen. Toch blijkt dat keer op keer mogelijk onder druk van de groep... Um, doe je toch dingen misschien ook denkend dat je ermee wegkomt? Ik hoorde net ook in het item um, de oproep van... ja, je zult accountable worden gehouden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat zegt Cameron, hè, inderdaad. Ja, je Die moet merken van... dat er gevolgen zijn. Ja, hij zegt als je oud genoeg bent om dit soort uh, rotzooi uit te halen... Dan, uh, dan moet je ook de consequenties maar ervaren. Dan ben je daar ook oud genoeg voor. Absoluut. Nou, Londen hangt vol met camera's wat dat betreft. Er zullen in de komende maanden vele mensen nog worden opgepakt. En als je laat zien, dit blijft niet ongestraft zullen mensen uiteindelijk eieren voor hun geld kiezen, de meesten. Nou had ik net bij de keuzes, had ik u de stelling voorgelegd... of dit ook in Nederland zou kunnen, en u zei heel ferm nee. Ja, je moet natuurlijk ja of nee zeggen, rellen <laughs> kunnen voorkomen. Ja, daar mag, kom ik nu ook even op terug, ja. dat u me iets meer over mag zeggen. Um, natuurlijk kunnen rellen voorkomen, dit hebben we ook vergelijkbaar in Den Bosch gehad... drie dagen lang, na ook een politiekogel... Utrecht herinner ik me nog, uh, Utrecht, uh, on, ondiep. Ja. Um, dus er kunnen zeker rellen komen. Deze schaal, dit geweld, deze grote groepen... een beetje de banlieu-problematiek van Parijs en de rellen daar... dat is in Nederland echt, echt onwaarsch onwaarschijnlijk. Dat betekent niet dat niet gereld kan worden... maar niet op deze schaal, met deze intensiteit... Um, dat lijkt mij zeer uh, onwaarschijnlijk. Nou, um, dus nou ja, goed, dat is, dat is bemoedigend. Dus dan, dan kunnen we daar in ieder geval rustig voor gaan slapen. Um, maar nu nog even terug naar Engeland. Uh, het, het wordt zo langzamerhand ook een soort wedstrijd natuurlijk. Hè, tussen die railschoppers en de politie. Ik denk dat het zeker een wedstrijd is. Wie, wie geeft er erop? Um, wie, wie houdt stand? Het is ook boeiend om te weten: zijn het dezelfde mensen? Hè? Of, of zijn er op dag drie andere mensen aan het rellen? Zijn de oorspronkelijke of de opstokers uit Lang? Uit beeld verdwenen. En, en gaat de domme massa om het zogezegd. mag het afmaken, worden opgehitst. Uh, dus ik ben benieuwd of het steeds dezelfde mensen zijn. of dat het verschillende groepen zijn. Ja. Um, en, en, en die mensen die dan blijkbaar nu. Uh, laten we zeggen, die ermee begonnen zijn. en die mogelijk nu uh, de hebben teruggetrokken. die zijn alleen maar uit op anarchie of zoiets dan? Ja, dat, ja Daar moet je natuurlijk beter, beter voor kennen. Maar het zou me niet verbazen. als er mensen tussen zitten die. Uh, die hun moment afwacht om te denken... nou komen wij, uh, laten wij zien dat wij krachtig zijn, dat wij de baas zijn... en we, we nemen de straten terug van de overheid. Of zoals iemand net zei, um, we komen onze belasting terughalen. Ja, precies, ja. ja, ja dat, zei, dat zei die mevrouw volgens mij. Dat was in ieder geval een vrouwelijke stem die we daar horen uit, uh, uit het rumoer. Ja. Um, nog even, want Cameron heeft nu dus een, een enorme politiemacht erop ingezet. 16.000 agenten, Al iedereen wordt van, van verlof teruggeroepen. Uh, maar ja, dat kan dus ook alleen maar verder escaleren dan. Ja, er, zit, er zit denk ik wel een grens aan hoe ver het kan, kan escaleren. Ik denk dat je wel moet laten zien dat je dit niet accepteert. Je zult ook aan de rest van, van Londen, aan Groot-Brittannië en aan de wereld moeten laten zien dat je paal en perk stelt... Um, en het is toch echt zo dat als je pakkans toeneemt... als je denkt, er is zoveel politie, de kans dat ik een klap krijg... of word opgepakt, neemt steeds en steeds meer toe. Ja, uiteindelijk zul je gaan beseffen dat, dat, dat je de pineut bent als het zover is... en dat je eigen voor je geld kiest. Dus ik denk dat er niet zo heel veel meer mensen dan nu nog... zich zullen gaan, uh, gaan aansluiten. Want uiteindelijk een grote politiemacht noodzakelijk is. Want hoe anoniem zijn die relschoppers eigenlijk? Ze denken zelf waarschijnlijk dat ze niet, uh, niet gepakt worden. Dat denken ze, en daarom zou ik het denk ik ook een van de... Uh, van de beste dingen die zouden kunnen gebeuren... Als, als, als er morgen al mensen of vandaag al mensen worden veroordeeld... en blijkt dat je helemaal niet anoniem bent. Nee, en er wordt gewerkt met die Blackberries, heb ik... want die, die, daar kan je dan uh, vrij dingen. anoniem blijven. Maar goed, Blackberry heeft al uh, toegezegd... dat ze mogelijk aan alle kanten de overheid gaan helpen. Dus ook dat, uh, dat schild valt uh, mogelijk weg. Um, heel duidelijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd... dat het leger niet zal worden ingezet. Is dat stom? Het lijkt me verstandig. Ik denk dat je überhaupt altijd een, een laatste escalatieniveau moet houden. Als je nu het leger inzet, wat is er daarna nog? Um, en dat zou ook toegeven dat je niet bij machten bent... om het met de politie te redden. Dus dan zou het echt oorlog zijn. Um, en ik denk dat men dat beeld niet wil. En ik denk dat ook dat uh, weinig tot niks oplost. Maar goed, als dit, als dit lang doorgaat... want u maakte net al even de vergelijking met Frankrijk... en daar duurde het echt weken voordat ze de boel weer onder controle hadden. Het lijkt me niet dat Cameron en, en de burgemeester Johnson van Londen... daarop zitten te wachten. Nee, maar ik bedoel, het bericht van veel meer politiemensen... tegelijkertijd zullen ze proberen de leiders te vinden, de informele leiders. Je hebt nu al Rooney die een bericht stuurt. Dus men zal gaan, gaan zoeken hoe kunnen we de mensen die eigenlijk niet echt willen... maar een soort zijn meegezogen, hoe kunnen we die een, een, een soort aftocht geven... En hoe pakken we de echte onruststokers die het levend ja. houden, hoe pakken we die op? Ze zullen de leiders gaan zoeken. Rooney is de voetballer Rooney. Ja. Oké, okay, die heeft een, een Twitter-berichtje uitgestuurd ja. of zo. Okay. Stop met rellen. Ja, want dat gaat natuurlijk ook nog even over. Daar hebben we ook in die zin hebben wij ermee te maken dat die wedstrijd niet doorgaat. Engeland-Nederland. Is dat nou een goed idee of niet? Je kan ook zeggen: Annie Ramdas zei dat bij ons in het Mediaforum. Laat die wedstrijd juist doorgaan. Dan hebben ze iets nou ja, brood aan spelen. Dan hebben ze iets om, om voor de afleiding. Ja, dat, dat begrijp ik op zich, maar dat, dat kun je doen als je op het moment zit van gaat het escaleren of niet. Dat was in Den Bosch het geval bij die escalatie. Wedstrijd afgelast, toen hadden ze alle tijd om te gaan rennen. In dit geval denk ik van ja, je creëert alleen maar nog een plek en nog een gelegenheid om je te misdragen. Want dan wordt dat de plek waar men ook uh, uh, los kan gaan. Dus ja. nu lost het weinig meer op, het is te ver. Verstandige beslissing kortom. Verstandige beslissing, ja. onnodige inzet, anders van duizenden politiemensen waarschijnlijk. De zongen het al, energy in de UK, ja. daar lijkt het een beetje op. Uh, laten we hopen dat het niet te lang meer duurt. Uh, blijf met ons meeluisteren, uh, meneer Zanoni, dan kom ik graag bij u terug... om zometeen de reacties door te nemen van onze luisteraars. Want die gaan we nu oproepen om met hun uh, verhalen te komen. Via de bekende kanalen natuurlijk. Ik kijk nog even naar onze site. De Britse politie moet, scherp met, moet met scherp kunnen schieten op railschoppers. 61% is het daarmee eens, 39% is het oneens. En er is door bijna 1200 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, met wie? Hallo. Ja, zeg maar. Ja. Hallo. Hallo. Oh, kan ik het zeggen? Ja, doe maar mevrouw. Okay. Uh, ik vind dus de militairen moeten ingezet worden. Die meneer zegt wel dat het niet uh, goed is. Hè? Maar wij ben het, ik ben 81, dus ik weet waar ik het over heb. Ik, ik dacht dat het in de jaren 70 waren, toen er zo'n opstortingje was hier in, in Amsterdam. Hmm. Maar ook de militairen was het zo afgelopen. was, uh, was de uh, knuppel erop, maar niet scherp. Was dat toen de dam werd uh, leeggeveegd? Wat zegt u? Ja. Wa ja, toen hè? Ook door de militairen, dus niet door de politie. Nee, nee, militairen en, uh, erbij. De waterslang erop en de knuppel, maar niet scherp schieten. Dat vind ik onnodig. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, Jurgen, uh, Goedemiddag. Hallo. Ik ben het van de Zeg hem maar. Uh, ik ben het er wel mee eens. Want, uh, het duurt al ruim een week bijna dat, dat dit uh, ja. uh, aan de gang is. Ja. Uh, Daardoor gaat het net zuid Engeland, uh, Nederland morgen door. Nee, vind je dat jammer? Ja, natuurlijk, want ik ben er vanaf gemaakt. <laughs> ja. En moet je nou wat anders gaan verzinnen morgenavond? Nou ja, ik zie wel wat ik ga kijken. Ja. Oké, okay. dankjewel voor het bellen. Ik luister uh, elke dag naar dit programma. Ja, ah, heel goed. Daar houden we van. Dankjewel. Stampen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg het maar, mevrouw. Ja, um, nou eigenlijk ben ik het er helemaal niet mee eens dat er harder moet ingegrepen worden. Want ik denk dat dat juist dan um, ja, met olie op het vuur gaat uh, worden. Want ik denk dat die uh, ook jongeren daar juist op gaan kicken, van dat dat, ja, dat dat voor hun een, uh, ja, een uh, ja, stoere ervaring is. Ja. Wat we net ook al denk zeiden, ik... dat het een soort wedstrijdje wordt van die ruilschoppers tegen de overheid. Ja, ja klopt. Dat uh, ja, dat denk ik wel. Want um, ja, als je ja, echt tussen de jongeren in zit en je hoort ze ook praten en zo, ja, dan is dat meestal wel van dat ze dat uh, heel erg stoer vinden als ze met zoiets bezig zijn. Ja. En ik denk dat ze nu niet uh, aan de consequenties ervan denken. Nee, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Parmentier, Hengelo. Dag, meneer Parmentier. Ik uh, ken Engeland goed. Ik heb daar jaren gewerkt in het verleden. En ik ben het over in zover eens met de stelling. Met scherp schiet alleen in de uiterste noodzaak. Als je iemands huis in brand steekt, nou, dan, moet je, dan moet je daar de verantwoording maar voor nemen. Maar in Engeland, weet u, daar zijn grote tegenstellingen. Het is het land van de industriële revolutie. Alles is daar begonnen. Uh, ze hadden een grote uh, manufacturing-industrie. Het is allemaal bijna allemaal verdwenen. Er zijn grote, troosteloze wijken. Mensen die in een uitzichtloze situatie zitten. Ik denk ook dat ze ook veel te veel mensen binnengehaald hebben. Het is een heel moeilijk probleem om op te lossen... en ik denk dat het nagenoeg onoplosbaar is. Hmm. Het is triest maar waar. En die enorme politiemacht die Cameron nu op de benen heeft geroepen... Ja. Uh, zou dat wat uitmaken, nou, denkt u? Ik, ik weet het niet. Uh, maar uh, weet u, de, te, de tegenstellingen zijn daar groot. Veel groter dan een hoop mensen hier, uh, zich misschien realiseren... En het uh, is trouwens een probleem waar heel Europa mee zit, denk ik hoor. Ik denk dat het, uh, die, de vooruitzichten wat dat betreft helemaal niet zo goed zijn. Uh, ik zeg altijd maar zo, um, als we vroeger niet allemaal voor een dubbeltje op de eerste rang hadden willen zitten. We zitten weer in een crisis, dan hadden we het nu misschien beter voorgestaan. Mm, ja. Ja. Uh, allemaal achteraf inderdaad, dat, dat, dat is altijd moeilijk hè? om, ja. om het, op het op het goede moment te weten. Dank u wel voor het bellen in ieder geval. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, met Henriës Velver. Hallo. Ja. Nou, ik heb er weinig vertrouwen in dat die politie iets klaar kan maken daar. Want ze kunnen nou al niet veel. Ze, ze laten alles toe, hè. M dus, uh, ja, 2 maal nul is ook nul. Dus ik zou meteen het leger maar inzetten. En dan uh, de ME met die schilden en die waterkanonen allemaal goed toepassen. Ja. Maar ik denk niet dat het de eerste maand opgelost zal worden. Maar u hebt meneer Sarnoni gehoord, hè. Die zegt eigenlijk is dat toch een heel slecht uh, idee om het leger in te zetten. Want dan, dan heb je ook eigenlijk niks meer achter de hand. Dan, dan... Nou, bedoel je? Als het leger het nog niet kan, dan wordt het natuurlijk helemaal te gek. Die zijn er geoefend. Ik denk dat die Engelse politie ook niet zoveel schietles krijgen. Maar goed, uh, in het algemeen is het wat die meneer net zei, dat het natuurlijk een, een multicultureel drama is. Zonder uitzicht op uh, toekomst voor die, voor die mensen allemaal. Nou ja, kijk, u zegt een multicultureel drama, maar daar hoor je eigenlijk heel weinig over. Hè? Het, zijn, nou, het zijn lui uit allerlei uh, achtergronden die daar uh, aan het rellen zijn. En het zijn vooral jongeren, lijkt het wel. Nou, meneer Ramdas, die zei toch net dat het allemaal mensen zijn uit Puerto Rico, Somalië en. Uh... En, en Pakistan. Ja, maar er lopen loopt ook, ook gewoon blanke jongetjes tussen. Het zijn eerder, eerder gezegd uh, meer, zeg maar, in, in eerste instantie klootzakjes... ...dan uh, dat, het bepaalde, dat het vanuit een bepaalde uh, bevolkingsgroep komt. Nou, het komt in ieder geval uit, uit al die prachtwijken daar, zoals we die hier ook hebben. Dus we mogen blij zijn dat het uh, een Engels drama is en, en geen Nederlands nou, drama. Nee. Maar de, de, de, de bedoelde voorwaarden die worden natuurlijk in heel Europa geschapen. Ja. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag met uh, Ferdinand Hossenburgs. Hallo. Hallo. Jurgen, ik ben het eens met de stelling. Kijk, dat nu is de houding van de politie ten aanzien van die chaos. Gewoon laksje. Die gasten kunnen gewoon in gang gaan. En als ik de journalisten moet geloven die daar zijn en wat ze gezien hebben... kan het nog erger worden. Kijk, het inzetten van het leger of commando zou terecht zijn, hoor. En dan grof afrekenen. Anders is het zoek je. En iemand zei het vanochtend, heel leuk, hoor, dat besluit. Het gaat niet meer over een demonstratie, Jurgen. Het gaat om plundering. Het is een ordinaire diefstal. Ja. Dankjewel voor het bellen. Stand.nl, Goedemiddag. Ja hallo, ben ik in de beurt? Ja. ja. goedendag meneer. Uh, ik ben niet eens met uw stelling. Uh, omdat we een, een, een, een serie in Europa krijgen. Als we het uh, scherp uh, gaan schieten. Mm -hmm. En erachter uh, zit eigenlijk dan wat mensen allemaal net hebben gezegd. Dat het allemaal uh, rellenschoppers zijn. Ja. Er is een aanleiding geweest voor, uh, voor deze rellen. Precies hetzelfde in Frankrijk. En ik denk dat het racisme en, uh, en rassenhaat uh, wel hiermee te maken heeft. Ik denk dat Europa de wetten van de mensenrechten moet gaan toepassen. Die ze, uh, gelijk na de Tweede Wereldoorlog hebben besproken. Want als je, als je ziet wat er nu gebeurt dan is het precies hetzelfde wat er was gebeuren... voordat er een Tweede Wereldoorlog was begonnen. Mm, Oké, okay. dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, zeg maar. Ja, ik denk dat dit gewoon een teken van uh, ontevredenheid is. Uh, de mensen zijn het gewoon zat om uh, ja, uh, blazen te worden. Die mensen hebben geen toekomst meer en geen veruitzichten. En dan lijkt het nou logisch dat je in opstand komt. En ik heb vrees, ik hoop niet dat dit een keer in Nederland gaat gebeuren. Maar in, wacht even, in opstand komen, dat is één. Uh, dan ga je gaan demonstreren en zo. En uh, nou ja, ja maar, proberen een politieke partij op te richten. Maar nu ga je andere mensen zijn winkel in elkaar timmeren en, en, ja, ja. en, en ja, de spullen meenemen. Maar daar mee dan luisteren de mensen toch pas. Je kan gewoon met de spannendoeken staan, maar dan blijven ze lachen. ja lachen. En nu, nu moeten ze toch een keertje gaan luisteren. want okay. Ze moeten nu wat gaan doen. Maar moet de Britse politie dan uh, meer kunnen doen dan nu om, om dit soort luiende in toom te houden? Nou, ik hoop alleen maar dat er meer mensen bij betrokken raken, want ze kennen niks doen. Ja. Oké, okay. is... nou, dank u wel. Stomp.NL, goedemiddag. Hallo. Stomp.NL, goedemiddag. Ja, met Ralf Margaand. Goedemiddag. De laatste. Ja, ik, uh, ik zal het kort proberen te maken. Ik, ik denk dat het grootste probleem is... dat de, de, de Britse, of tenminste de Engelse stadsbestuurder die, die heeft eigenlijk geen, geen, geen allochtonen... Of, of geen, geen zwak, uh, maatschappelijk zwakke wijken gecreëerd. Ze hebben de mensen verspreid over de hele stad. Uh, dat is het grote probleem. Want nou hebben ze dus ook over de hele stad problemen. Dat onderscheidt zich dus met Parijs... waar de banlieue vrij geconcentreerd zit. Ja. Uh, ik vind het dus overigens wel, om even terug te komen op de stelling... dat als de politie schiet, dat mogen ze het alleen doen als ze zelf beschoten worden. Ik denk dat het anders niet, niet uh, door de beugel kan om, om te gaan schieten. Want dat, normaal, als je gaat onschuldigen treffen. Als, nou, dus ja. uit hoge noodzaak mogen ze zichzelf beschermen. Dat is maar ook dan, wat meneer Zanoni net zei inderdaad. Ja, precies. Daar ja. sta ik helemaal achter. En aan de andere kant, nogmaals, laten we niet uh, erg uh, vol zijn... Met die, wat de motieven van die mensen betreft. Ze, ze bestrijden normaal elkaar op leven en dood, daar vallen Regelmatig slachtoffers. Dus het zijn echt gestakken. Die, die, die de hele dag in een armoede lopen te, te, te verzinken. Het is echt een, een kwestie van dat het keiharde drugsbendes zijn ook vaak. En Criminelen. Ja, die moet je dus ja. uh, behoorlijk aanpakken. Oppakken in dit geval. Hè? Maar niet beschieten. Dat lijkt me net makkelijk. Nee. oppakken. Dank u wel voor het bellen. Uh, ja. Dat zeggen we weer tegen iedereen die de moeite heeft genomen. Ik ga snel terug naar Marco Zanoni. Die heeft meegeluisterd. Hoofdonderzoek bij het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Um, ja, als u zo de mensen hoort. Uh, men heeft er hier niet zo heel veel moeite mee hoor. Als de politie ietsje harder gaat ingrijpen daar. Ja, dat begrijp ik goed. Je ziet die beelden en je denkt er, er gebeurt niks. En kan dit allemaal uh, zomaar. Uh, maar ja, als je dan doordenkt, wat lost het, lost het op? In ieder geval lost een politiekogel de dieperliggende onvrede niet op. Ik denk dat ook het, het, het commentaar is waar ik het meest mee eens ben. De grootste uitdaging wordt, wat na de rellen? Dan is het straks uh, rustig, relatief. En toen, ja. hoe ga je herstellen? Hoe ga je opbouwen? Um, hoe ga je die dieperliggende waarschijnlijke problemen oppakken? Um, en ik... Ik ben ook benieuwd, net zoals de luisteraars... naar om wie het nou uiteindelijk gaat. Ik hoorde drugsbendes, ik hoorde de allochtonen. Um, ja, ik ben nog wel benieuwd wie het daadwerkelijk blijken te zijn. Ja. Hoe, hoe volgt u dit eigenlijk vanuit het COT? Is dat echt op afstand? Of hebt u daar ook contacten waarmee u geregeld overlegt? Nee, dit is, dit, is, uh, dit is op afstand. We proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk uh, bronnen te bekijken. Ook uh, wat de politie meldt. We uh, volgen Twitter en, dat, en de, de verschillende sociale media. Uh, er is geen reden om de heel direct. Uh, op in te gaan en je moet mensen niet lastigvallen... als ze het, uh, het druk hebben. Uh, boeiend is, denk ik, vooral wel straks de vraag... en wat leert dit ons nog? Het uh, kan hier niet op deze manier gebeuren, zei ik... of dan is het niet zeer waarschijnlijk. Maar we weten ook dat rellen om hele kleine dingen kunnen ontstaan. Dus ik zou wel graag mee willen leren van... wat betekent dit nu betekent dit iets en zo ja, wat betekent dit voor Nederland? Ja. In die zin blijft u de zaak dus ook daar volgen wat er nu in Londen gebeurt. Dank voor uw bijdrage in ieder geval aan standpunt.nl. Marco Zanoni, hoofdonderzoek dus bij het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT afgekort. <coughs> Pardon, ik ga even kuggen en dat is niet vanwege de emotie, maar dat is gewoon omdat er een kikker in de keel zit. Vervelende kikkers ook. Um, we kijken nog even naar onze site. 1249 uh, stemmers zijn er geweest. En er is wel iets veranderd in de percentage. 60% is het eens met de stelling... 40% is het ermee oneens. De Britse politie moet met scherp kunnen schieten op railschoppers. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Zometeen is het Dit is de Dag. Ed. Ja, goedemiddag. Wij gaan het weer eens hebben over België. Dat doen we de hele week. En na gisteren het schuren met de buren... gaan we nu de muren slopen met maar, de buren. Maar wel vanuit Nederland? Vanuit Nederland, maar we hebben een totaal Vlaams-Nederlandse studio ingericht. Het is prachtig. Kijk, aan, ik kom zo even kijken. Ik neem aan dat er dan ook een Belgische wafel te krijgen is. en zo. Ik zal er even mensen achteraan sturen. Geen <laughs> okay. probleem. Nou, jullie hebben gisteren aardig nieuws gemaakt trouwens nog ja, even. met, met meneer Robensin. Ja, zeker. Ja, dat is uh, stiekende schrijfmachine van Rutte geweest. Ja, kijk aan. Uh, nou ja, dat, dat was gisteren. Vandaag dus nog een dag over Nederland en België. Na tweeën in uh, dit is de dag uh, bij de EO. Ik wens u de prettige dinsdag verder. Goedemiddag.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 Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink. 60 jaar oranje op televisie. Het is mijn vrouw ja, het is en mijn huwelijk. En dat u daar een stukje van mee wil genieten, prachtig. Kijk vanavond, 5 over 10, NOS, Nederland 1. WorldTicketcenter.nl. Verkozen tot beste vliegtickets uit van Nederland. WorldTicketcenter.nl. Dit is Radio 1.